Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zoals vaker de afgelopen jaren heeft Geert Wilders... gereageerd op de kersttoespraak van de koningin. Mijn hemel is de majesteit stiekem lid geworden van GroenLinks... vraagt de PVV-leider zich in een bericht op Twitter af. GroenLinks reageerde direct op de tweet van Wilders. Bij ons mag iedereen lid worden, zegt de partij. Volgens het kamerlid van Tongeren had de toespraak van koningin Beatrix... precies de juiste boodschap... Ook Diederik Samson van de PvdA kan zich vinden in de toespraak. Hij interpreteert die als kritiek op het kabinetsbeleid... op het gebied van milieu en natuur. Koningin Beatrix riep in haar kersttoespraak op tot duurzaamheid. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen, zei ze. Ondanks de crisis moet bij besluiten de kwaliteit van de toekomst meetellen. Met de afwegingen die nu worden gemaakt... staat ook het leven van wie na ons komen op het spel, aldus de koningin... Ze citeerde Mahatma Gandhi, die zei: De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is een Rotterdammer van 39. Hij kreeg in het café ruzie met twee mannen en werd door een van hen in zijn buik geschoten. De twee mannen maakten zich vervolgens uit de voeten. Ze zijn nog spoorloos. Het slachtoffer is in een ziekenhuis geopereerd aan zijn verwondingen. Volgens artsen is hun toestand zorgelijk, maar stabiel. Bij een ongeluk in Hapert in Brabant zijn vanochtend vijf mensen gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en botste tegen een boom. Twee slachtoffers moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald. In de auto zaten vier mannen en een vrouw, allemaal twintigers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog niet waardoor de auto in Hapert van de weg raakte. Het weer in het oosten bewolkt, in het westen zijn wat opklaringen. Het is een graad of 10. Aan de kust staat een krachtige Zuidwestenwind. In het noordwestelijk kustgebied is die aan het eind van de middag soms hard. Kracht 7. Dit was het NOS-journaal. We ah, hebben je verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg, maar er staat toch een file in het midden van het land op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge, 3 kilometer.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 De bakkersknecht op zijn fiets, het jaarlijkse bejaardenuitje, dansen op de kermis. Het dorpsleven in de jaren 50 en 60 was overzichtelijk, met vaste rituelen. Iedereen kende iedereen. Andere tijden kijkt aan de hand van tientallen dorpsfilms terug op een tijd die voorgoed voorbij is. Vanavond 9 uur op 2.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 Max, de kersttribune. Met Margreet Treintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag, fijn dat u er bent bij de kersttribune van Omroep Max. Uit de Amstel-Voyer in het Koninklijk Theater Carré. En onder ons wordt het wereldkerstcircus gehouden. Zometeen hoort u weer een gesprek van onze vliegende kip. Met een sportheld en verslaggever Ron van Gouwen heeft een speciaal overzicht met de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen Radio hieraan. En onze allerlaatste gast wordt nu aan u voorgesteld. Hij was jarenlang de koning van de journalistiek. Tegenwoordig is hij als theaterproducent de man achter het wereldkerstcircus. Wij verwelkomen op de kersttribune van Max. Henk van der Meijden, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik mag wel zeggen, even, even tussen de bedrijven door. Hè? Voorstelling 1 afgelopen, voorstelling 2 eraan komend. Ja, ja we zijn enorm druk. Maar ja? het zijn de mooiste kerstdagen van mijn leven, al 27 jaar. He, waar kan je kerst beter vieren dan in de uitverkochte carré... Met, met niet alleen wereldartiesten, maar ook... Ja, het is één groot familiefeest. Hè. 80% van de mensen zijn allemaal families die ah. uh, jaar in jaar uitkomen. Ja, het is een familiefeest in de zaal, maar ook achter de schermen. Want ja, het zijn allemaal grote circusfamilies. En ja, er zijn ook geen grenzen. De nee. Noord-Koreanen staan te tafel tennissen met de, met de Amerikanen. Ik ja. bedoel, het één maar, wat vindt de familie van de meiden daar zo leuk aan? Ik hou van circus, ik hou van klassiek ballet. Ik heb hier een Bolshoi-ballet gebracht, veelmaal in Nederland het Kirov-ballet, Marinsky-theater. En ja, al 40 jaar breng ik uh, circussen omdat uh, bij circus en ballet gaat het om echte topprestaties op dat moment. In de showbusiness is er tegenwoordig zoveel fake. Ik bedoel zangeressen die zingen, maar eh, niet zo mooi als deze hoor. Maar ik bedoel, met allerlei technische hulpmiddelen en toestanden. Maar zowel bij circus als, als ballet is een ijzige discipline nodig. Dagelijkse training. En ja, als je daar een fout maakt, dan, uh, dan zie je dat meteen. Heeft u daar respect voor, ook vooral voor die dagelijkse training? Ja, ik, ik heb respect voor mensen die hard werken. Als Nederland, als alle Nederlanders circusartiesten zouden zijn zouden wij het vlijtigste, hardwerkendste land ter wereld zijn... en geen crisis kennen, denk ik. Hoeveel moeten er dan nog circusartiest worden, denkt u, van de 16 miljoen? <lacht> ja, ja. Nee, ja. Nee, bij van spreken. Ja, natuurlijk, begrijp ik. Maar er uh, zit toch ook inderdaad de in van... Uh, dat we, we kunnen hier wel wat harder doen met harder werken met elkaar, of niet? Ja, maar ja, het circus he? is natuurlijk een al oude discipline. Ja, het zeker. is de oervorm van theater. Het is ja. allemaal in de arena begonnen... En, Circus, blijven zich verbeteren. Die hebben de, de regel, als je denkt dat je er bent, ben je er geweest. Weet u nog dat u voor het eerst in een circus kwam als klein manneke? Als klein manneke, ja, zeker. Uh, ik was denk ik, een jaar of zes, zeven jaar. Bij Circus Strasburger, het uh, Circus Theater in Den Haag. Hetzelfde theater wat ik later met Joop van de Ende en Wesley gekocht heb. Ja. Is toen herinneren... de liefde... ja, wat, wat herinnert u zich nog? Ik herinner me de, de, de paarden, ik herinner me de leven... ik herinner me de geur, de sfeer en ja... Strasburger, ja, uh, mijn oma woonde in de Dirk Hoograadstraat op Scheveningen. Dat was om de hoek, ja. Ja, zeker. En dan ging je, uh, als het circus gesloten was... kon je voor een dubbeltje de stallen bekijken. Ja, ja, ja. Kon je ja. dus achter bij de leven komen en de paarden ja, ja, en, ja. En, en zo. Maar goed, daar, daar zeg ik het niet voor. Maar ik, ik was daar heel vaak, maar ik ben nooit zo verslaafd geraakt aan het circus... Dus... Zoals u in dit geval. Dus wat is dan de touch van het circus... waardoor je denkt, ja, dat, is, dat wordt een eeuwige liefde? De, de passie, het respect voor de mensen. De, de passie en die topprestaties. Ik deed toen ik heel jong was veel aan de atletiek. Ik was jeugdkampioen, hardlopen, uh, sport. En dat herkende ik ook in die circusartiest. De enorme ja, ja. inspanning, doorzettingsvermogen. De kracht en, en de schoonheid. En later... Nu een on, privé-onthulling. Toen ik 16 was, werd ik verliefd op Vera Strasburger. Dat was een hele mooi jong mei. Ja, die Doen... zat met een, een hoge hoed uh, op, ja. op een van die paarden natuurlijk daar. He. Ja, ja hij ja. Het was de nichtje van Regina en, ja. uh, en Ellie. En die deden hogescholen en had ook ja. een poedelnummer. En dan gingen we s'avonds uit in Scheveningen. Dat ken je wel in de disco. dan moesten ze telkens weer terug met poedels met poedels. Sindsdien kan ik geen poedel Zou, meer dat zien. Dat waren nou bedrijfspoedels, Is er, ja. Is er een, een favoriete act? Ook nu, hè? want je komt nu carré binnen en ja. je opeens de paarden en de leeuwen. En opeens is Carré totaal anders dan als, hè, als hier, uh, ik noem maar wat, Herman van Veen optreedt. Carré is nu in zijn oervorm waarvoor het gebouwd is door Oscar Carré. Honderd 18, jaar geleden 87, ook, hè? Ja, en, en, en dat voel je, de geschiedenis. Ja, het is, uh, Carré is terug bij de bron met het wereldkerstcircus. Zeker nu het honderd jaar geleden is dit jaar dat Oscar Carré gestorven is. En, en wat... wij een extra sterk programma geprogrammeerd <laughs> Wat is de favoriete act van meneer Van der Meijer zelf? Favoriete ex, ja. Vader, vraag aan een vader van welk kind hou je het meest. Maar ja, de grote vliegende trapeze uit Noord-Korea is, is een wereldnummer. Maar dat geldt ook voor Martin Leesie. De, Le de leverdonteur, vorig jaar bekroond met een gouden clown. De Oscar van de Circuswereld. En Battle Knock, dit jaar bekroond met een gouden clown in Monte Carlo. Mm -hmm. Dat zijn echt drie, drie topnummers. Er zijn natuurlijk ook altijd uh, kritische geluiden te horen. Hè? Uh, of het goed gaat met de dieren en hoe ze precies gehouden worden. Uh, en ook nu zet u expliciet dat de dieren, bijvoorbeeld de leeuwen, uh, het goed hebben. Ja, wij, wij brengen niet zoveel roofdieren in het wereldkerstcircus... omdat er maar heel weinig goede roofdiernummers zijn in de wereld. Er zijn er maar twee of drie waarvan ik denk... daar ga ik mee in zee. We leggen de lat heel hoog. Niet alleen wat de prestaties betreft in de piste... maar wat er achter de schermen gebeurt. Hoe ze getraind zijn, hoe ze ondergebracht zijn... hoe de medische verzorging is. Maar bijvoorbeeld deze 15 leven... van Martin Lees, het grootste levennummer ter wereld... het zijn geen wilde dieren. Ze zijn al in de tiende generatie... De ouders van Martin hadden een dierentuin in, in Engeland. Daar zijn de jongens ook, uh, Martin en zijn broer Alex... eigenlijk begonnen met roofdieren te werken en zo. En ja, ze zijn dus allemaal ja, eigenlijk uh, ook geboren in de dierentuin of in het circus. We hebben nu zo'n klein wit leeuwtje. Nou, zo snoezig. Als je Martin ziet, als hij ermee in bad gaat... wordt er geshampooed of zo. Ja, durft u hem <laughs> aan te raken? Hm? Dat kleine leeuwtje, durft u die zelf aan te raken? Ja hoor, ik heb ook met zo'n wit leeuwtje in de kooi gestaan. Mijn, oh, ja? dochter, mijn dochter ook toen ze 16 was. Ja, het zijn het zijn, zijn kinderen. Ze zijn op, met de fles grootgebracht... door Martin zelf allemaal. Het is... zeg, ik vond het interessant dat u zei... Uh, die Noord-Koreanen, die, die zijn ja. er ook... Hè, met hun uh, ja. fantastische trapeze act. Ja. Maar hoe Krijg je een Noord-Koreaan in Carré? Hoe lukt dat feitelijk formeel? Want dat is een ontzettend gesloten land. Ja, ik ben de enige in, in de wereld die met Noord-Koreaanse uh, artiesten uh, werkt. Want dat is al 25 jaar geleden begonnen. Ik kom al 25 jaar elk jaar in Noord-Korea. Uh, hoe, ja, hmm? hoe lukt u dat dan? Hoe lukt u dat dan? Omdat ik uh, uh, natuurlijk als, als circuskenner en producent weet... dat zij de beste luchtnummers ter wereld hebben. Ja, maar hoe krijgt u de geliefde leider ja, nu overleden zover... dat die noord koreaan het land uit mogen? Omdat ze weten dat ze hier in een gouden lijst staan. In een goed programma. Ze zijn trots natuurlijk. Hè? Hetzelfde als Inge de Bruin naar de Olympische Spelen gaat. Of Sven Kramer. Ja, de circussterren van Noord-Korea. Kan je vergelijken met een Inge de Bruin of een Sven Kramer. Als zij de gouden clown gewonnen hebben in Monte Carlo. Waar ik ze vaak naartoe breng. En ze komen naar huis. En er hadden duizenden mensen op straat om ze te, om ze te huldigen. He, Circusartiesten hebben daar een status. als bij ons een Olympisch kampioen. En weten. Deze week was het natuurlijk een hele drama. Ja precies, want hoe is het nu met ze? Want wij zien verhuilende Koreanen in Pyongyang. Ja. Uh, maar hoe ervaren deze mensen de gebeurtenis uh, in Noord-Korea... Uh, ja, Noord uh, ja. met hun leider uh, hier in Amsterdam? Ja, dus een hele, het was een week. Als ik voor de Telegraaf een kop zou schrijven... nu zou ik zeggen tussen tranen en triomf. Uh, maandagochtend zag ik het op het nieuws, CNN om half zeven. Ik denk, oh, die moeten naar huis... Hmm. Ik was een andere volgorde aan het maken voor het programma. Ik ben naar Carré gegaan, Ik, de leider ges, bij me geroepen en, en, en nog iemand van de groep. En hun meegedeeld, ze wisten van niet, dat hun grote leider gestorven was. Nou, een shock. Maar echt een shock. Trillen, huilen. Ik heb in Stuttgart ook zo'n circus, en, uh, nog groter dan dit. En daar hebben we ook het meisje wat het daar meedeelde aan de Koreanen, die zei de leider viel op de grond... Als bewusteloos. Want hier wordt gedacht: he, die emoties die zijn niet nee, nee, geheel en puur. We zijn helemaal echt en puur. Ik heb de hele week achter de schermen huidende Koreanen gehad in de kleedkamer. We hebben een rouwdienst gehad met kransen en kaarsen. Maar ja, het is zo te verklaren: het klinkt misschien vreemd hoor, op deze kerstdag. Maar het is hun Jezus die gestorven is. Kijk, op de kleuterschool. Als je jarig bent, krijgen die kindjes elk jaar een cadeau van de grote leider. Ze krijgen elke dag verhaaltjes verhaaltjes over de grote leider. Maar ook op de lagere scholen, op de hbo, op de universiteit... elke dag een uur les over de grote leider. Als je in Pyongyang bent, er zijn geen lichtreclames, niks. Alleen maar overal beelden en foto's van de grote leider. Ja. Als je de televisie aanzet, één kanaal, alleen maar de grote leider. Maar dan denk je even, de... een mooi landschap, prachtig, de zon gaat op... en dan gaat door, de zon zie je ineens weer het hoofd van de grote leider. Ik bedoel, ja. Maar ze zijn gebleven. Ja, ik heb dus uh, via uh, mijn contacten met de ambassades... we hebben Nederland geen ambassade in Parijs, Bern en Berlijn... Noord-Koreaanse ambassades heb ik gezegd, de grote leider heeft het circus gebouwd. is beschermheer van het circus. De grote leider zou niet anders willen dat jullie hem eer bewijzen. Sprak de ja. grote Henk van de ja. ja Nee, maar ik ja, bedoel, ja, ja. Mij, ik doe alles voor de voorstelling natuurlijk. natuurlijk hè? Ja. En ook voor deze mensen, want ik vond het ook hoeveel verdriet ze hadden. Het zou vreselijk sneu zijn als ze na één dag ah. weer terug moesten. Maar moet allemaal. je dan zelf ook een beetje meehuilen met ze? Of mag je wel die afstand bewaren Het is niet mijn leider en ik ken die nee, nee, traditie ik, niet. Ik, ik haal niet mee, maar ik heb wel ja. respect... ...voor hun verdriet, omdat ik weet dat het diep in hun ziel zit. Ja. He, en, en we gaan dus een seconde de première party, ...kwamen ze ook niet, want het is natuurlijk een rouwperiode. Het is wel echt... Uh, we echt, ...echt, ja, maar wat zij doen, dat zijn wereldprestaties. is echt uh, top, top, top. Volgt u de sport ook nog een beetje, trouwens, buiten het circus om? Die. Uh, u zo? Nee, nee, niet nee? Meer. ik heb nee. er geen tijd voor. Ik bedoel, maar uh, ik, ik, ik, ik blijf rennen in mijn leven. Ik begon met hardlopen en rennen, maar ik ren nog altijd. Want ik ren nu van, ja, dat van, gevoel had van ik de, al de kleedkamer naar ja. hier ja. en ik ren zo weer terug. Maar, maar naar maar, maar waarom moet u nu rennen? Want je zou zeggen: ja, alles is nu klaar. De, de contracten zijn getekend. De artiesten weten wat ze moeten doen. Tijd is Nee, ungevuld. maar ik heb een contract bespreken met, met nog oh, één nummer nu van weer. volgend jaar weer Ach, in Stuttgart. Gaan we door? Met in, uh, ik namelijk nou even toe ja, naar het bruggetje. Ja, precies. Naar de bekende mensen. Die, die zeggen wat hun held is geweest het afgelopen jaar. En we hebben nu we het woord aan een hele bekende zwemster. Luister maar. De Eretribune. Bekende mensen uit de sport en media brengen een ode aan hun held van het afgelopen jaar. Mijn naam is Renomi Kromerbeek-Joyo. Uh, mijn sport van 2011 was de bronzen plak van de Sheriff van Rauwendaal op de 200 Rug uh, in Shanghai. Um... Ja, dat was vlak voor mijn race en uh, ik kreeg bijna tranen in mijn ogen toen zij uh, aantikte en uh, vanuit het niets eigenlijk zomaar een bronzen plakje won, uh, dat kleintje en mijn uh, kamergenootje. Dus uh, daar ben ik heel erg trots op. Ja, wat ik vandaag ga doen met, uh, op eerste kerstdag is gezellig met mijn vrienden en familie uh, eten, heel veel eten, gezellige dingen doen en uh, lekker uitrusten, niet, uh, niet gaan zwemmen en niet in het zwembad zitten. De kersttribune van Max, met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Ranomi kromovi Jojo. over haar held van 2011. We zitten hier met Henk van der Meij, de producent van het Wereld um, Een aantal jaren geleden heeft u dit gezegd over het circus. Even luisteren. In de arena moet je echt presteren. Er zijn geen zangeressen die met technische hulpmiddelen... nog een stem proberen uh, tevoorschijn te toveren. Er zijn geen actrices die als ze een avond uh, slecht gespeeld hebben... Uh, zeggen ik probeer een andere interpretatie. Bullshit! Hier is het goed of het is slecht. En als het slecht is, dan ziet het publiek dat. Ja, als het, als het niet goed is, ziet het publiek dat. Heeft u dat wel eens gehad? Dat u dacht, ja, het was gewoon eigenlijk niet goed genoeg, jongens. Eh, niet goed genoeg, dan valt er iemand. Of, of een ding is mislukt, begrijp je. Ja, dat is vang... ook wel eens gebeurd, toch? Dat gebeurt, dat is het. Dat is de spanning die Circus-Circus maakt. De, de, de kernkreet uh, bij Circus is bij vele nummers: zal het, lukken? zal het lukken? Maar dat is ook de spanning die Circus-Circus maakt. Maar dan hangt er nog wel, neem ik aan, zo'n veiligheids. Uh... Zo nee, nee, nee, ja, nee. net, toch? Ja, maar soms ook niet. Het eerste nummer, een luchtnummer, een paddeu de in de lucht... is zonder veiligheid. Dat is uh, Dan dus ben ik ook elke keer te kijken van, gaat het goed of gaat het niet goed. Ja. Ja. Blijf risicant. En we hebben natuurlijk ook altijd een, uh, een spreekstalmeesters. Ja. spreekstalmeester. Uh, we hebben Gert-Jan Dreugen gehad. We hebben Ted de Braak gehad. Even luisteren naar Ted de Braak. Dames ja, en heren, dit jaar bestond het Zwitserse Nationaal Circus... het Circus Knie, 200 jaar... En ter gelegenheid daarvan een tournee door Zwitserland. Succesvol, natuurlijk. Want de Zwitserse mensen zijn dol op circus, evenals u. Dames en heren, hier is... Freddy Knie Junior! Ja, welke eisen stelt u nou aan een spreekskalmeester? Wanneer mag je dat worden van u? Uh, wat mag je worden als je als je je ook dienend weet, weet, weet op te stellen, als je een hele goede timing hebt... dus niet doorgaat praten als het nummer al klaar staat... als je bruggen uh, weet, weet te overbruggen de nummer, de, de, tussen twee, twee nummers, heel goed... en als je een prachtige stem hebt en als je uh, aanvoelt wat het publiek op dat moment wil horen... welke ja. informatie. Wie hebt u nu? Tony Wilson. Wie is dat? Tony Wilson is jarenlang uh, ja, een, een, een, een goochelaar geweest. Een, een medewerker van Hans Klok. Maar een enorme circusliefhebber. Uh, Hij is de vader van uh, Alexander Alphena, ah, jonge soapactrice. Ja, Wees jij maar goed. Goede tijden, natuurlijk. Ja, die kennen we. Ja, Tony ja. Wilson. Dus de, dat is de vader. Die, die, maar hoe, hoe komt iemand dan in het circus? Want dan moet je dan weten blijkbaar dat er een vacature is... of dat er belangstelling voor is. Of dat, dat nou ja, ik, ik, ik, ik, ken is het natuurlijk, natuurlijk. ik ken natuurlijk het ja. circuit. En ja. uh, na de dood van Gertjan Dreugen, wat inderdaad een enorme klap was... En, uh, Gert-Jan had ik zelf gevraagd en hij had nog geen seconde nodig om ja te zeggen. Hij hield van circus en uh, hij zei me ook van... ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als die weken in Carré... Was, ja, de magie. Hè? Ja. Wij zijn ook even gaan kijken toen het circus nog niet begonnen was. Ja, ja. Het is wel wat, hè, om daar te staan. Het is wel wat, ja, in die Arena te staan. Maar Gert-Jan Reugen was gek op circus. Zoals vroeger op een miniatuurcircus op zolder. Was ook circus verslaafd. En, maar het was wel. Bijvoorbeeld in januari begon hij alweer te bellen. En Henk, welke nummers hebben we met Kerstmis? En. En dan belde hij me wel eens 's nachts drie weken voor die, voor die dood ging. Henk, ik heb op de BBC vannacht een hond gezien. in een soort hondenshow. En wat die hond deed was fantastisch. Zoek, zoek Dorry even uit hoe die hond heette. Nou ja, uh, hij had ons ook vol Hij dacht wel echt was, mee. Hij was, er, ja. hij was er ook een hele jaar. leefde hij er naartoe. Was hij ermee bezig. Ja. U bent natuurlijk een echt een druk man. Hè? Uh, u zegt al hè, eventjes van Heet Nou ja, hier zit ik nu eventjes. Is het tijd voor ontspanning ook? Bijvoorbeeld vanavond, of niet? Nee hoor. Kerstmis is. Is voor ons een heerlijke periode hier in Carré. En ik ben verlost van kerstdiners. Ik ben een heel ongeduldig type, zoals je al gemerkt hebt. En heel lang aan een tafel zitten met kerstdiners. De mooiste kerstdiners zijn voor mij hier in Carré. Tussen de tweede en derde voorstelling hebben we ruim een half uur, veertig minuten... met alle artiesten samen, wat ik zeg, met de Amerikanen, de Noord-Koreanen... de Chinezen, de Russen. Is het dat is vrede op aarde ook. Dan zijn er geen grenzen. Nee. Want, dat is echt kerstfeer. En ja. bij elkaar heerlijke sfeer. Ja, ja. mag ik even zeuren over geld? Want uh, het is natuurlijk kostbare business zo'n circus uh, in stand houden hier... Uh, een aantal dagen. Hoe bekostelt u dat? Ja, ik denk dat dit het duurste circusprogramma van Europa is. En wat, en hoe duur is duur? Kunnen we bij benaren... nee, daar laat ik me niet over uit. Nee, maar is dat een miljoen, twee miljoen? Uh, het wordt lucht, miljoen, met meer fout komt er wel in voor je. Ja. Maar uh, dit kan je alleen maar doen als je in korte tijd heel veel voorstellingen hebt. He, dus in 17 of 18 dagen hebben we 43 voorstellingen. Dit kan je niet vergelijken met een normaal circusprogramma. Hier kan ik nooit mee op tournee. He, je moet dit zien als een circusfestival, een, een gala-voorstelling van de top van de hele wereld bij elkaar. Een, maar ik bedoel, uh, ik geef er graag heel veel geld aan uit omdat kwaliteit. Wereldkwaliteit. Ja. De enige zekerheid is. dat is het net onder mijn trapeze. Dat je weet van. ja, kwaliteit, Dat gaat het om. En dat waarderen de mensen. En daarom komen ze ook elk jaar terug. Het publiek blijft trouw. Want ze weten wat ze hier ja. zien, zien ze nergens. U doet dit met hart en ziel, dat is duidelijk. Ja. Dat circus, hè? dat zit helemaal in u. Maar wij kennen u natuurlijk ook gewoon nog steeds. als uh, de hoofdredacteur. de hoofdredacteur van de privé. Nou, ja, dat is een, een ander, hey, ander deel van Dat de is een heel ander deel. Dat ligt ook achter u. Maar is het iets wat u nog steeds boeit, die showbiz? Nou, Volgt ik, hou, ik hou van theater. En, u hebt het over de privé, maar ik heb 44 jaar alleen een pagina geschreven in de Telegraaf over theater. En dat was de ene dag, was dat Anne Wil Blankrus of mijn vriend Jaap van Zweden. En de volgende dag was het de zagarest zonder naam. Dus van alle facetten van het theater. Ik heb Marco Fontijn en Rudolf Nouriev geïnterviewd. En drie weken later naar Nederland gebracht met mm -hmm. de Royal Ballet. Begrijp? Dus ja, ik hou van theater van alle facetten. Ja. Maar nu nog steeds, want dat was wat ik vroeg. Volgt u het nog? de showbiz. Ja, ik, ik volg het nog natuurlijk. Ja, ik ben... Nieuwsgierigheid uh, is de basis van alles geweest bij mij. Maar ja, we hebben vandaag de dag natuurlijk veel meer bekende Nederlanders dan we ooit, ooit hadden kunnen bedenken in de jaren dat u de pagina privé schreef natuurlijk in de telegraaf. Ja, je kan zeggen dat het, het is woord ster. Een soort sterren... inflator, uh, begrip geworden. Ja, natuurlijk. maar het woord ster in Nederland is gedevalueerd. Ja, ik bedoel, een ster was voor mij, is voor mij Herman van Veen. Een ster was Toon Hermans. Maar tegenwoordig, een kok is een ster. Een tuinman is een ster. Ik bedoel, uh, ja, iemand die. Een een ander aankleed is een ster. stylisten zijn sterren. Ik bedoel, sterren zijn echt mensen. Hè? Als je ze gezien op het toneel in de spot, dan denk je: nou, de voertaal wil ze mooi weer zien. Maar ik, ja, ik, ik vind het, uh, ik vind het niveau. Heel erg laag geworden. En het woord ster wordt misbruikt, vind ik in Nederland op het ogenblik. Wie werd u nog een ster in Nederland? Wie is echt, echt goed? Is de, wat ik net met, zei... Nou ja, Herman van Veen werd Herman van Veen vind, vind, vind, vind ik een, een grote ster. op leeftijd. leeftijd. Maar u noemt zelf net over... Ja Edel. van Zweden, die, die morgen uh, met circus komt. Maar u noemt... Is op zijn gemoed een, een grote ster. Maar, maar, maar ziet ook... u toekomstige sterren? Ziet u ergens onderweg een talent waarvan u denkt... nou? Dat wordt iemand, dat wordt een heel groot. Nou, oh, Ik vind Annick Boer, die bij ons in Rembrandt, Geertje heeft gespeeld. Een musical die ik samen met mevrouw, mevrouw en ik samen geschreven heb. vind ik een groot, grote ster, ook voor de toekomst, ja, zeker. En een van de grote sterren in Nederland is een legende, is Willem Nijholt natuurlijk. Hè. Ja, maar ja, ze is toch ook al een oudere meneer geworden. Hè? Ja. Ja. Mm -hmm. ja. ja. want U noemt nu net zelf ook, hè, u zegt um, dat de spreekstalmeester die nu aan de slag is hier... dat is de vader van een... een, een... Een soapster? Is dat een ster in uw ogen? Die actrice uit goede Tijd Slechte Tijden? Nee, maar het is een, een talent. Ze speelt nou in een, een, een, een griezel musical van, van Dick van der Heuvel... die voor mij ook schrijft uh, uh, Job Jum... Uh, de show die we volgend jaar in kreeg gaan brengen. Maar het is een talent, talentvolle uh, jonge dame, ja. Elisa Schaap, ook een ster van de toekomst. Ken misschien niet, maar ik bedoel... een jong meisje die, die ook uh, geweldige toekomst tegemoet gaat. Als u nu, want u bent uh, eigenlijk al... Um pensioengerechten? Dat woord ken ik niet, dat, woord, dat bestaat niet voor mij. Nee, nee. Hè? nee u gaat, op... gaat gewoon verder, hè? Ja, ik bedoel... Uh, je, kijk, kijk, de ene, je, moet el uh, je moet ergens naartoe blijven leven. Ik heb met Robert Stolz gewerkt, de dirigent, tot hij 93 was. Ik zeg, wat is nou je geheim? Elke avond na afloop nog lekker een witte fles, uh, fles witte wijn, sigaar... mooie vrouw in de billen knijpen. Ik zeg, wat is jouw geheim om nog zo... Te werken en te blijven werken. Hij zegt, de muziek van het volgende concert gaat ja. wel door mijn kop heen. En bij mij is het hetzelfde. Je ja. blijft ergens naartoe leven. Ik weer naar nou nu, nou, hebben we hebben dit gehad. Ik ben nu met Hans Klok bezig. Die breng in februari, dat is ook nieuws, voor het eerst op Westend. Vijf weken lang. We hebben theater daar gehuurd. Ik leef nu weer naar die première toe. Ja. Telkens ergens naartoe leven. En kijkt u er nog van op, wat Johan Heesters is overleden. Ja. 108 jaar oud. Maar een ja. jaar geleden nog in Nederland op een soort Wie de en in Amersfoort ja. in de Flint. Want die hebt u ook in pagina privé wel gehad, denk ik. Een paar leven. keer, ik ben er ja. thuis geweest. En, ja. Uh, ja, ja. ja, hij is heel erg naïef geweest. Hij, <t Travis> ha! Kijk, wij, kunnen, wij veroordelen snel iemand, begrijp je? Wij zijn daar niet geweest in dat land. Wat zou jij doen? Is ook een liedje in de musical camera. Hij was een ster in Duitsland op dat gebied. De, de nazi's kwamen aan de macht daar en zo. Het maar vond... doet het u wat dat hij is overleden? Ja, doet mij denkt, wat. Architect... Ik, ik, ik, ik vond het een, heel, een hele goede een grote naam, man, een harde werker en, ja. en een fantastische artiest. Een ster ook, ja. Ja, ja, ja. En ster die in Duitsland is uh, groot geworden en daar is hij gebleven uh, ja. Ja, ja, ja, maar hij was, hij was in die ja. tijd, hij was wel Nederlander, sprak nog goed Nederlands. Je hebt van die sterren die, die wonen twee jaar in het buitenland en zeggen... ja, ik spreek geen Nederlands meer. Waanzin. U houdt behalve van het kerstcircus vast ook van kerstmuziek. Johan Derksen die heeft in zijn kast naar muziekplaten gezocht. Oh. Specifieke kerstplaten. Is hij trouwens een ster in uw ogen? Johan Mediaster, ja. ja. Met recht een ster? Nou, een fenomeen. Een fenomeen. een fenomeen. Ja. Gaat u meeluisteren naar een van zijn nummers die ja, hij uit zijn eigen platenkast heeft gekozen? Ja. Johans Platenkast. Uit Volendam komt eigenlijk louter... Uh... Smakeloze muziek, hè? de palingsound, ik vind het een verschrikking. Alles wat uit Volendam komt lijkt nergens op, maar heeft wel succes. Maar ze hebben in uh, Volendam één fenomeen. En die man die heet Speks Hildebrand. dat is de enige Volendammer... die overigens geen succes heeft, want die is gewoon leraar Engels... aan een scholengemeenschap, maar maakt uh, fantastische albums... Uh, vorige week is net zijn allernieuwe album uh, uitgebracht... dat heet Outsider, met uh, Jan Akkerman als uh, gitarist. En ik vind het zo onrechtvaardig dat Nick en Simon... en hoe al die, die volkszangers mogen heten, Jan Smit... dat die doorlopend in de hitparade staan. En zo'n Speks Hildebrand die is al 40 jaar bezig en niemand kent hem. En dit is een door Spex Hildebrand zelf gecomponeerd uh, kerstliedje. Christmas 4 a.m. Alone. Diary is my only friend, the only friend that I have left, Christmas, 4 a.m. alone. I sit here lonesome to the bone, staring at the words I wrote, Christmas, 4 a.m. alone. Where our love must end But we'll stay the best of friends Christmas, 4 a.m. alone Boy, you have a way with words You've no idea how they can hurt Christmas, 4 a.m. alone Don't The thing I'd hit the town, grab the first? Kijk, ik heb een paar honderd van die uh, kerstcd's staan. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar het hoort er gewoon bij, bij de hele muziek. En die draai je nooit, want de buren die bellen de dokter als je dus in augustus uh, Please Come Home for Christmas uh, gaat staan te draaien, keihard met de deuren open. Hè? Dus uh, met de kerst is eigenlijk ook de enige mogelijkheid om zo'n CD op te zetten. En dat past wel bij het hele circus, vind ik. Ik, ik heb een geweldige kerst, want mijn vrouw gaat op vakantie naar Zuid-Amerika. En ik moet de kerstdagen werken, dus ik heb een fantastische kerst. Johan Derksen met zijn keuze voor Specs Hildebrand. Christmas 4 a.m. alone. En arme Johan, hij is niet zielig, zegt hij zelf. Maar ja, toch, ik zit hier heel alleen, ergens in Gouda V.I. te maken. Het kan vrolijker. Met de kerst. Het is net half vier geweest, dus uh, Rashid Vins en het NOS-journaal. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kreeg ruzie met twee mannen en werd door een van hen in zijn buik geschoten. De twee mannen maakten zich uit de voeten en zijn nog spoorloos. Volgens artsen is de toestand van het slachtoffer zorgelijk, maar wel stabiel. Koningin Beatrix riep in haar kersttoespraak op tot duurzaamheid. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen, zei ze. Met de afwegingen die nu worden gemaakt... staat ook het leven van wie na ons komen op het spel, aldus de koningin. In Nigeria is een reeks bommaanslagen op kerken gepleegd. De zwaarste aanslag was tijdens de kerstviering in een kerk... in een voorstad van de hoofdstad Abuja. Zeker 25 mensen kwamen om het leven. Ook in de stad Jos en in Kadaka, in het noordoosten... ontplofte bommen bij of in kerken. Radicale islamitische groep Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. En met het draaien van het nummer Torn van en Brulia is aan het begin van de middag de top 2000 weer van start gegaan. Het nummer werd vanuit het ISS aangekondigd door André Kuipers. Het was een rechtstreekse geluidsverbinding met het internationale ruimtestation. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB ah, verkeersinformatie? Een paar files op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt 1 Nes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. En op de andere rijbaan naar Amsterdam een korte file bij knooppunt Nuidenberg 2 kilometer. Een autobrand op de A12, Oberhausen naar Arnhem tussen de Alfrit Beek en Duiven 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Deze hele middag op Radio 1, Sport en Media. Op de kersttribune van Max. Ja, welkom terug. En wij zitten hier nog steeds met Henk van der Meijden, de producent van het Wereld Want wij zitten in de foyer van Carré in Amsterdam. Uh, meneer van der Meijden, iedereen uh, komt hier, die foyer binnenstromen, alle bezoekers. Voor de tweede voorstelling van vandaag, om vier uur. Ja. Uh, daarnet, een paar uur geleden, waren de mensen voor de pauze. En ik dacht, ik, ik zie u nu ook heel goed kijken naar ze, naar al die gasten. Wat, wat denkt u dan? Want ik zie u van alles denken. Nou, ik vind het altijd uh, fijn als ik uh, mensen binnen zie komen en ook veel kinderen binnen zie komen. Want voor kinderen is het circus vaak eerste kennismaking met live entertainment. En het leuke van circus is dat je als, als grootouders. Je, je, je, je de ouders kan meenemen, de kinderen kan meenemen... dat het echt een groot familiefeest is. Ja, en die kindertjes die vaak heel leuk zijn aangekleed... en echt als kleine prinsesjes naar binnen lopen. Ja, daar kan ik van genieten. En, en dan denk u... ik ook bij mezelf, ja, dat is het daar publiek ik van ik de het. toekomst. En ja. daar doe ik het ook. Ja, dat is leuk. Dat en spreekt leuk. u ze wel eens aan de afloop? Van wat vonden jullie er nou van? Ja, ze spreken mij meestal aan. Ik vraag het ook wel eens, ja. En, uh, ja. en ja, de mensen hebben dan uh, uh, ja, heel veel complimenten met dit programma. En de mooiste opmerking die ik hoor van, ik kom volgend jaar terug. En uh, ik hoorde zojuist een opmerking over de clown Bella Nok. Uh, Bella Nok, de, ja. de meest succesvolle clown. Is dat op, de clown die de, we van de week bij Pauw Witteman zagen... met dat haar recht uh, de ja. lucht in? Recht op, ja. Paul de Leeuw was het. Ja. Sorry, ja, ik, ja. Zeg, ik zeg, hoe komt dat? Ja, dat is een beetje pikant ja. gehad. Jij zegt, hoe je de de shampoo. Maar in ieder geval, dus is dus een mevrouw... Er is een mevrouw... Ik ben even erbij, dan kan ik de clown niet mee naar huis nemen. Begrijp? Dan denk ik, ja. Bij een clown is altijd het moeilijkste voor mij om te vinden. Een goede clown. Want je hebt tegenwoordig dubbelgroep clowns. De intellectuele clown, de alternatieve clown. Maar hoe vind je dan een goede clown? Ja, hoe weet je wat, dat die bestaat en waar dat, die is? Dat is bij vak. En de goede ja. clown moet je op kunnen lachen. Dan moet je kunnen ontroeren. Bij een goede clown uh, steekt het publiek een kaars aan... En de clown verbaast zich over het licht dat hij geeft. Begrijp je? Een clown moet een aura hebben. Een clown moet een ziel hebben. Een ja. clown, daar moet je echt van gaan houden. En die klassieke clowns sterven helaas uit. Die sterven helaas uit. Auto door alle comedy channels en toestanden. Een goede clown, ja, een clown wordt elke dag geboren... Als hij zich gaat zwinken, verandert hij toch weer in die man daar in de piste bij van gaat houden. En die voor een goede clown. Elke geste, elke seconde is, is, is, is, is belangrijk. De timing, de meester van de timing, Bello ook. Ik bedoel... Had u iets willen zijn in het circus? Stel dat u uw carrière opnieuw zou mogen gaan beginnen. Nee, nee, nee. Ik ben liever de man die het organiseert. En. Uh, ja. U zou gewoon weer opnieuw beginnen bij privé doorgaande journalist die de privépagina nou, schrijft? Nou, misschien wat had, had ik eerder eigenlijk... Uh, zo. Wij producties moeten maken. We zijn creatieve producenten, Bonica en ik. Hè? Musicals zoals Rembrandt, die we zelf hebben gemaakt hebben. musical als Josephine of Josephine Baker... die hebben door heel Europa gereisd, dus jarenlang. Night at the Cotton Club, waar we mee als eerste Nederlandse producent... een jaar in Londen stonden. Misschien had ik dat wel eerder moeten doen. Want die creativiteit, iets maken, daar dat hou ik van. Maar eigenlijk, wat ik gedaan heb in theater, is ook journalistiek. Ik bracht Josephine in de krant, maar ik bracht haar ook op het toneel tot leven. Ja... En samen met uw vrouw, hè? Het is met ook niet Monica. makkelijk, lijkt me ook geen sinecure... om zo dicht met je partner samen te werken. Ja, maar... maar, maar, maar ja. Wanneer ja. denkt u... Nee, Monika, nee... Van de dek zij het ja, ja, ja, ja. houd nou eens op. Nou ga je, leven, dan ga je voor de leven, dan ga ja. je voor de leven ja, inderdaad. Inderdaad, dat is zo. Maar ik wil toen wij Rembrandt schreven, zitten zit we speciaal in hotels in het buitenland. En uh, ik heb ik een kamer en Monika heeft een kamer apart en zitten we apart te schrijven. Zij, dus soms in het dialoog en ja, en soms zijn we het niet met elkaar eens wel, maar uh, ja, ja. Uh, maar, maar, maar het gaat heel goed. Ja, en, en uh, nou, we mogen het van u echt niet zeggen. Want wij voelen elkaar maar, ontzaggelijk ja. aan. We hebben good vibrations. Dat begrijp ik. Ja. Maar ja, u, u wil niet van pensioen horen en van nee. ophouden en van niks. Uh, maar ja, dan, dan wordt het het harnas. hè? Ja. Uh, ja dat, dat is de ultieme consequentie. Ja, ja, ik ga ja, niet anders willen. Nee? Ik zou niet anders nee. willen, nee. Als ik achter geraniums ga zitten, dan nee. gaan de geraniums dood. Ik wil, uh, nee. Maar je kan ook zeggen, ik ga over de boulevard lopen in Scheveningen... Oh, nee. en ik ga nee, genieten nee. van de zee en nee. weersomstandigheden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, de energie om dingen te maken, dromen na te jagen, die, zal ik altijd, die wil ik altijd houden. Maar bij privé heeft u ooit gezegd, daar ben ik te lang gebleven... Uh, bestaat die kans nu ook voor uw productiebedrijf nee. of uh, nee? Nee, nee, nee, dat blijf ik altijd doen. In nee, leven nee, van Privé heb ik 20 jaar en, nee, succes gemaakt. En, ja. en bij de Telegraaf dus heb ik ook. 44 jaar uw pagina geschreven. Maar... Maar goed, ik heb nu tijd om, meer tijd om de creativiteit te, creativiteit te gebruiken voor het theater. Want wat is er nog in die toekomst te verwachten? Wat is nog waarvan u denkt, ja, dat wil ik nog? Nou, Rembrandt is, is, is een musical, dat is echt een kind van ons. En Er zijn nu plannen om Rembrandt ook in Japan te brengen en in het buitenland. En dat, dat vind ik leuk, om nog een productie te maken, net als Rembrandt die de wereld over kan. Dat is nog een droom. Om... Zoals ik nu met Hans Klok bezig ben om Engeland te gaan veroveren... En... Dat zijn leuke dingen. En ook, ik heb van Hans Klok nu ook... Er was eerst een stabbel, dat is een aanster gemaakt afgelopen jaar. Het was vijf weken in Carré bij de grote show... met dansers, danseressen. Maar een vlog, ik had, ik had er zeer, zeer in verweven. Het is dus een heel nieuw concept. En dat concept is zo aangeslagen dat we nu naar Londen gaan. En de BBC zendt zend een gedeelte ervan uit... en de februari op zaterdagavond. Dat, met dat concept wil ik nu over de wereld. We mogen blij zijn met u, hè? Wow, blijf ik uh, ja. Ik wil graag bezig blijven, begrijp je. Be blijf hem bezig erbij, ja. ja zelf nu... blij zijn natuurlijk, vooral. Ja, dat is, uh, dat is logisch. En maar nu... ja, je moet wel de poen hebben natuurlijk om dat voortdurend te, vo te fourneren allemaal. Hè? Want het is een kostbare business. Maar, maar ik heb heel even hard gewerkt. En ik heb, uh, vergeet het niet, uh, 25 jaar met het grootste Nestaartse ja. reis ik door heel Europa. Uh, en Ik heb het Chinees-Staatscircus ook van meisjes in gymnastiek pakken en sportdingen. Daar heb ik, daar heb ik uh, theater van gemaakt door thema's te maken: de kostuums, de choreografie, uh, thema's, yin-yang, the sensation, uh, Anderson. Ja. En nu weer naar het circus. Wat, uh, en nu weer naar de show. Vier uur? Vier uur beginnen we weer, ja. ja en dan is het klaar voor vandaag? Of gaat er uh, vanavond ook nog een voorstelling? Uh, vanavond draaien? ook nog, om acht vanavond. uur ook weer in. Ja, ja, ja, ja. zijn er drie op een dag. Drie op een dag, ja. ja, ja, ja. Een nachtvoorstelling beziek. kan ook misschien ja. leuk, nee, daar komen wij. Nee, maar het is, deze dagen is het zo'n in natuurlijk. Dank u wel voor de aandacht en voor het publiek zou ik zeggen: komt dat zien. Komt dat zien, het, circus, ja. het kerstcircus in Carré. De Henk van der Meijden hoor u. Dank We voor gaan, de komst. Uh, uh, schaatsen, schaatsen. Uh, Sven Kramer kon vorig jaar genieten van een mooie kerst. Door een hardnekkige blessure aan het rechter bovenbeen, miste hij het complete seizoen had volop de tijd voor zijn familie en voor zijn geliefde. Dinsdag, woensdag moet hij weer flink aan de bak, in Heerenveen is dat... om zich te kwalificeren voor het EK Allround. Dat wordt in Budapest gehouden. Jules van der Wart, vliegende kiep. Jules ging bij hem langs. Hij vangt de mooiste kerstverhalen uit de wereld van de sport. De vliegende kiep. Sven Kramer, wat doe jij op eerste kerstdag? Uh, wat doe ik op Eerste Kerstdag? Dan uh, zit ik in het hotel, op mijn hotelkamer. En voor te bereiden op de selectiewedstrijden uh, dinsdag en woensdag. Dus Eerste Kerstdag? Ja, ja, maar uh, het hoort er niet bij. Sport gaat voor, wou je zeggen. Train je dan uh, net zoals een normale dag? Of, of is het dan toch nog eerst de kerstdag dat jullie iets speciaals doen? Nee, nee, nee ik, ik wilde er eigenlijk zo min mogelijk uh, rekening mee houden. Eigenlijk het liefst helemaal gewoon niet. En uh, gewoon net als een andere week uh, beschouwen als, als een voorbereiding van de wedstrijd. Je vindt het niet zo leuk? Nou, weet je, als topsporter zit je gewoon in, ben je gewoon zo bezig met de met eindelijke doelstelling. Dat je de, ja, het is een onderbreking van, van, van de weg ergens naartoe. En uh, ja, daar zie ik zo min mogelijk op te wachten. Dat is dit jaar weer anders, want je bent weer op de goede weg, geloof ik. Ik ben, ik ben op de goede weg, zeker waar ik vandaan kom. Uh, ja, ik heb een hele moeilijke periode gehad. En uh, als je dan ziet waar ik nu al sta, dat, is, uh, ja, dat hadden we zowel ik als de Meesterburg, Meesterburglijn nooit gedacht. En uh, wat dat dan gaat, uh, zijn we met z'n allen heel blij waar ik ben, waar ik ben nu. Je sprak jouw vader uh, tijdens de uh, reunie van de jaap Edenbaan, uh, baan 50 jaar. Die zei dat je ook nog niet tevreden was, maar dat het ook wel een beetje moeilijk voor jou is... omdat je nu meemaakt dat je toch extra hard moet terugknokken. Nou ja, weet je, het, is, het, het, het, kost, het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Maar ik kan het ook niet forceren. Ik kan nu niet uh, in één keer heel veel uren gaan trainen, want dan ga ik gewoon slecht van schaatsen, weet je. En uh, ik heb natuurlijk uh, ja, uh, de zomer na de spelen heb ik eigenlijk al helemaal niet gedraaid. Uh, afgelopen zomer train ik in juli nog één keer per dag. is ja, dus, dus eigenlijk... Ja, het is gewoon half werk. Met half werk is het heel moeilijk om uitmuntende prestaties neer te zetten. Is het moeilijk dat je nu toch weer opnieuw moet beginnen eigenlijk? Nou ja, dat is, dat is niet makkelijk, maar je moet ergens beginnen. En uh, waar ik, waar ik, wat ik net ook al zei, ik, ik ben heel blij waar ik, waar ik nu al sta. En uh, het kan eigenlijk alleen maar beter. Ja, wat werk je nu nog? Waar heb je nu nog last van? Nou, ik, ik mis gewoon uren. Ik, ik, ik acteer nu... Uh, mijn wedstrijd op een hele smalle basis. Ik heb een lange tijd nodig om te herstellen van een, van een, van een, van een inspanning. En, uh, waar ik voorheen gewoon de World Cup sluitend doorheen liep, heb ik nu, ja, krijg ik nu wel even een, een terugslag na een zware wedstrijd. Maar ja, dat, dat is bekend en uh, ja, dat is, dat, uiteindelijk moet dat alleen maar beter worden. Dat is voor jou de reden om te zeggen, van, sla die eerste kerst mag erover, ik ga gewoon lekker trainen. Nou ja, sowieso, weet je, je, bent gewoon, je bent gewoon professional en uh, we moeten gewoon uh, zo goed mogelijk met onze sport bezig en uh, daar past de uh, kerst het niet in. Hoe ziet 2012 er voor jou uit, wat denk je? Uh, 2012 wordt voor, mij, uh, wordt voor mij een heel een zwaar jaar waar ik uh, heel veel uren moet gaan trainen en uh, ja, dat, dat, uh, dat wordt gewoon, uh, wordt gewoon uh, pittig zo pittig, want je traint al zoveel. Ja, maar goed, ik heb natuurlijk... Uh, ik, ik train nu wel veel, maar ik heb natuurlijk afgelopen zomer... heb ik, uh, wat ik net ook al zei, de eerste paar uh, maanden... april, mei, juni, juli... ik gewoon één keer per dag. En uh, ja, dat moet natuurlijk gewoon weer naar twee keer per dag. Alleen op dat moment was dat wel het beste om te revalideren van mijn blessure en het beste om fit te worden. Dus dat kon op dat moment ook niet anders. Maar om, om uiteindelijk weer de allerbeste te zijn... en uh, weer bovenuit te kunnen stijgen... Hè, moet, je toch, uh, moet je toch gewoon uren maken. Kun je nu alles aan? Uh, ja, voor, voor, voor, voor nog wel. En, uh, we zitten nu natuurlijk, nu natuurlijk midden in de winter, dus je hebt uh, trainings, technisch gezien, heb je niet een, een, heb je nu, ik heb nu geen hele zware zomer, of het, is, het is voornamelijk veel schaatsen en uh, dat gaat goed. Waar ligt jouw piek? Mijn piek, uh, ja, mijn doelstelling van het jaar, toen we zeg maar, terugkwamen van mijn bestuur was, jongens, als ik, uh, als ik wereldkampioen 5 kilometer word in, uh, in, uh, in Heerenveen met de weken afstanden, dan, uh, dan ben ik heel erg blij. En daar hou ik me gewoon vast. En als, als dat lukt, dan, dan ben, ik een, ben ik al een heel blij man. Ik was van de week ook bij Robert Gezink. En die vertelde ja, over wat er bij hem allemaal is gebeurd. Hij is uh, zojuist vader geworden. Nou ja, hij hoopt er een volgend jaar een mooi seizoen van te maken. Omdat de Tour de France belangrijk is. Maar jij hebt ook iets gezegd over wielrennen. En het leuke was in 2005, volgens mij, bij de junioren. Hebben jullie in tijdrit uh, gereden. En werd jij tweede achter hem? Ja, nou, als junioren natuurlijk wel een paar keer gebatteld. Ja. Het is een mooie tijd geweest en uh, ik vind de wielren nog steeds heel erg mooi. En ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te volgen en ook om te doen. Ik heb een plan om aankomende zomer wel weer wat meer uh, wedstrijdjes te gaan fietsen. En... Wat voor wedstrijdjes zijn dat dan? Nou ja, dat, is, dat uh, zijn de, de, gewoon de, de normale klassiekers voor de elite. En uh, er wordt van alles wat geroepen over toeren en weet ik het allemaal. Maar daar ben ik absoluut helemaal nog niet mee bezig. Maar zou dat wel kunnen? Zou je dat wel willen? Zou je het leuk nou, vinden? Ik zou het wel willen, maar uh, 25 maart is... Uh, is het week afstand afgelopen en uh, 14 mei is de start van de limpies-toer, dus, uh, ja, dus ik denk dat het net even te gek is. Ja, maar aan de andere kant is het wel een mooie onderbreking. Je bent nu alleen maar gericht met de, met de winter bezig. En er zijn natuurlijk heel veel schaatsen die ontzettend goed konden wielrennen en andersom. Ja, nee, klopt ook. En, uh, ik, zeg ook uh, ik zeg ook niet dat ik, dat ik, uh, dat ik niet kan wielrennen. Maar uh, ik heb deze blessure ook mee te bedanken omdat het altijd maar doorging en doorging en doorging. En, als ik dat nu weer zou doen, vier, 14 maanden, dan ja, dat is gewoon te vroeg. Dan heb ik, heb ik gewoon bijna geen rust. En uh, dat is toch wel belangrijk. Dit jaar wordt uh, hard trainen, zeg je. Omdat uh, 2013 is nog een klein jaar, maar dan zijn alweer de Spelen. Ben je er nu al zo druk mee bezig? Heb je je hele schema al vol, je hele agenda? Ja, nee, dat heb ik, wel, heb ik wel voor ogen. Ja. Ik heb, uh, 2014 was voor mij, uh, wat, wat voor mij uh, heel belangrijk. En ik denk misschien nog wel belangrijker dan Sotsi. En uh, de, in richting Sochi was het nog heel erg druk met het allrounden. En EK-titels en World Cups. En eigenlijk om alles te winnen. Ik ben nu gewoon heel hard schaatsen in Sochi En uh, daar wil ik gewoon goed zijn. Sven Kramer was dat in gesprek met verslaggever Jules van der Wart. tribune van Omroep Max. Op radio 1. E, met Govert van Raakon, Magret, en ja, de je. Precies, ja. ik sta hier met mensen die nu naar het circus toe gaan. Mevrouw, oh. weet u wat u allemaal gaat zien straks? Nee. Ik laat me verrassen. Ja, wel, weet u het? Nou, ik weet wel van die clown met het haar uh, omhoog. Dus, maar voor de rest, uh, nee. Laten we verrassen, ja. Bent u wel eens eerder geweest? Ja, zijn wel geweest, ja. Ja, is was heel mooi. Daarom zijn we dit jaar teruggekomen. En wat, was, wat is u bijgebleven van die keer? Uh, die, uh, met, die, met die grote ronde dingen, dat, dat lopen we overheen, die twee jongens. En dat, uh, die Taino-Weneze mensen, met die, die zo afgeschoten werden. schitterend. Ja. En u dacht, ik ga nog een keer. Nog een keer, ja. ja een mooie dag, natuurlijk. Met kerst is natuurlijk, kerst. Ja, kerst, dat is natuurlijk uh, traditie eigenlijk. Hè? Ja. Nou, u heeft een heleboel kinderen meegenomen, zie ik. Die, jongen. die, jongen. die, jongen. die, jongen. die hebben wij niet. Heel veel plezier allemaal. Heel veel plezier. Ja, de mensen gaan nu uh, heel snel naar uh, de piste. In de pestribune, de vaste luisteraar weet dat, welk, uh, werpen we elke week een blik op de televisie. Maar zo aan het eind van het jaar mag je natuurlijk de radio niet vergeten. Daarom een speciaal radiojaaroverzicht. Ons eigen Ron Vergouwen doet het onder de titel, dat overzicht onder de titel Luistervinken. Was er nog wat op de radio het afgelopen jaar? BNR Radio 1. Het Luistervinker Jaaroverzicht met Ron Vergouwen. Even, heel even, leek het erop dat 2011 een rustig radiojaar zou worden. Helaas. Door brand is vanmiddag de bijna 300 meter hoge zendmast... bij Hogersmilde deels ingestort... Mas van Snilde staat in de fik, komt ook via sms binnen. En kortsleiding bij ik. Twee stuks. Ja, er komen verschillende ja, nou, berichten nou, ik zie, binnen. Ik zie inderdaad op de Twitter echt uh, alleen maar berichten binnenkomen. 3FM is weg, 3 Ja, de techniek liet het halverwege het jaar afweten. En nog steeds zijn niet alle radiozenders weer optimaal te beluisteren. Maar ook in de techniek van de programma's ging er het nodige mis. Neem nou het journaal op de hele uren... Dat is nog een hele kunst om dat vlekkeloos uit te zenden. Zoals hier op Radio 5 Nostalgia. Ja, u denkt misschien, uh, ik wacht op het NOS-journaal. Ja, wij ook, maar het NOS-journaal komt voorlopig even niet tot ons. Het NOS-journaal uh, zweeft ergens tussen de NOS en uh, ons hier op Radio 5 Nostalgia op dit moment. Ja, we sturen al 40 jaar mensen naar de maan, maar zelfs de computer van een nieuwslezer loopt nog regelmatig vast. Maar radiomaken blijft toch voornamelijk mensenwerk. En als er een fout wordt gemaakt, dan wordt altijd de presentator erop aangekeken. Soms niet geheel onterecht. U luistert naar Componist van de Week met Jan Rot. Maar als in 89 de politieke vlam in de pan slaat en op 14... Sorry. Maar als in 89 de politieke vlam in de pan slaat... Pan slaat nog een keer, maar als in 89 de politieke vlam in de pan slaat. En op 14 juli. 9. Nou. Ja, maar Jan Rot is ook nog maar net begonnen als presentator bij Radio 4. Het is een vergeven. En gelukkig kunnen we als de nood erg hoog is altijd nog een oude Rot van stal halen, zoals Rombrand Steder. Hartelijk goedemiddag, middag, eh, luisteraars. Morgen zei ik, kijkers. Maar ik moet nog even wennen. En misschien moet u ook nog even wennen. Voor mij is het toch alweer een jaar of vier, vijf geleden dat ik achter een microfoon zat op de radio. En ik vind het heel erg leuk. Tineke, ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt. En als je nog een weekje wilt bijboeken, doe dat gewoon. Maar de Nederlandse radio barst ook van het nieuwe talent. En die staan te trappelen om het stokje over te nemen zijn omroepbaas opgelet, de presentator van Mediazaken van BNR... is beschikbaar voor het presenteren van al uw programma's. Wat zou je graag willen doen, eh, Frederik? Ken jij het programma Lunch? Even denken. Ja, dat ken ik. Maar dit, daar zit toch ja, een, hele een, zit een hele goede presentator. Dus dat is niet vakant op dit moment. <lacht> Heb je een vervanger eigenlijk? De lijn is even heel slecht. <lacht> Oké. Okay. zit een beetje aan mijn stoelpoten te zagen, zeg je, in mijn eigen uitzending. Kom op. Ja, en veranderingen op de radio die vallen niet zelden verkeerd bij de luisteraar. Toen de makers van Met het oog op morgen besloten om na 35 jaar een minieme aanpassing te maken in de legendarische openingstune, waren sommige luisteraars dan ook verontwaardigd. Geen geklaagd trouwens van de zanger uit de tune, Reinhard Meij. Die was blij dat ze hem er nog even niet hadden uitgeknipt. Schoon, zeer nadenkelijk en dat past genau zum titel Met het oog op morgen. Ja, vernieuwing is vaak onvermijdelijk. Maar dat betekent gelukkig niet dat we in stilte afscheid nemen... van al die vertrouwde radiostemmen. En Dit was dus het laatste krantenoverzicht... dat door Trudy Vendrich werd geschreven en werd meegelezen. Ja, Trudy, maar... namens alle uh, luisteraars en alle collega's... een glaasje champagne Nou, achter het glas. Hier nou, waren van je collega's nou. en daar wordt geapplaudisseerd. Ah, wat lief. Ja. reuze bedankt allemaal. En ik heb het uh, met heel veel plezier... En heel gedaan. Ja, en helemaal emotioneel is het als je afscheid moet nemen van een complete zender. Dit jaar brak voor rockstation M dat emotionele moment aan. Laatste paalt op Kink FM. Echt iedereen. Bedankt voor een geweldige radio. Geweldige muziek. fantastische jaren. Dit is Paul Jam. aan Black. Nummer. Dit was Kink. Uiteindelijk zijn al die veranderingen maar nodig voor één ding, u als luisteraar bekoren. En ja, daar moet er soms nieuwe koers ingezet worden. Zelfs bij een cultureel hoogstaand radioprogramma als bijvoorbeeld Kunststof. Kunststof. Hier is Patty Bracht. Patty Bart en ik lopen hier in een eindeloze polonaise. Ja. Zij met één arm. Ik twee handen <tug traveling> op haar schouders. Kijk, meestal zijn het de omroepdirecteuren die zorgen voor al die veranderingen. Maar ja, soms bemoeit de politiek zich er ook mee. De, de muziek zegt alles. Meneer Bosma, de joligheid is enigszins toegeslagen. Dat zal alles te maken hebben met uw motie. Het is een aanbeveling. Gaat u ervan uit dat Radio 2 ook uh, direct de programmering om gaat gooien? Nou, ik verwacht toch wel dat ze binnen tien minuten helemaal uh, omgaan. Leuk idee van de PVV om meer Nederlandstalig te gaan draaien op Radio 2... maar de DJ's zaten er niet allemaal op te wachten. Ja, Radio is en blijft in elk geval een medium dat emoties losmaakt bij luisteraars. En daar moet je als presentator maar mee om kunnen gaan... Zo schrokken de nachtelijke Radio 538-discjockeys onlangs... toen een luisteraar opbelde en vertelde dat ze zelfmoord wilde plegen. Er zijn volgens mij toch echt nog wel mensen... die alles behalve willen dat jij uit het leven stapt. Ik weet het niet. Nou, daar twijfelen we niet aan. Al zijn het maar je ouders en je dochter. En zelfs je partner. Hoe slecht het misschien nu ook even gaat. En er komt nog eens bij dat zij jouw liefde eigenlijk ook nodig hebben. En wat is er nou mooier dan toch... een klein beetje liefde uit te delen aan uh, andere mensen. En hopelijk ook een beetje terug te krijgen. Ja. Als ik er niet meer ben. Knap werk van de DJ's, want uiteindelijk liep het allemaal goed af. En op een nieuw zijn het vaker de actuele gebeurtenissen. die je als luisteraar opeens koude riddelingen bezorgen. En dan vooral ook als het voor de verslaggevers opeens wel heel dichtbij komt. Ga meteen na Benkazi, want daar is Hans-Jaap Mendessen van de Wereldomroep. Ja, ik denk dat jullie het niet kunnen horen, maar komt de straaljager nu over? Vrij hoog. Hij komt nu recht over. Recht over het hotel. Op grote hoogte, maar hij heeft hij al iets laten vallen? Mag ik nog hopen trouwens, want uh, wij staan er nu recht onder. Mensen op straat kijken ook naar de lucht. Ik vrees dat de verbinding op dit moment verbroken is. Dat is heel spannend. Ja, nou, gelukkig was er niets met hem aan de hand. Maar het bewijst in ieder geval dat het medium radio nog springlevend is. Maar, um... Ja, waarom moet alles toch tegenwoordig zo kort en bondig? Het is vijf voor twaalf. Aan de telefoon heb ik internetondernemer Alexander Klopping. Klupping. <lacht> oh, dan zijn ze de omlaut vergeten. <lacht> sorry hoor. Oké, okay, we moeten houden het kort, meneer Klupping. Nou, ja, dat, dat is Ja, ja, dat we Nou, misschien een andere keer we, we zijn te lang bij... Gebleven, we hoor. zijn te lang... Oh, wat zielig. <lacht> nou, sorry hoor. Nou. Ja, u hoort het. Radio is zonder twijfel het snelste medium van de wereld. Ook anno 2011. Het Luistervinker Jaaroverzicht met Ron Vergouwen. Ja, dat was leuk om allemaal nog eens even terug te horen. Wilt u nog een keer horen? Ga dan naar onze site www.deperstribune.nl. En we zijn toegekomen aan het slotlied van het trio 4: bestaande uit Iwan Dam, Marianne Sassen en Mira Gruning. Ze gaan de doden van 2001 bezingen. Ah, 11. Ja. De familie bij elkaar. Alle lampjes zijn aan, rond de kerstboom met pakjes, iedereen is te saam. Maar voor velen onder ons kwam de grens van de tijd. Grote namen en helden zijn we eeuwig kwijt. Voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. God heeft de mensen voor eeuwig erbij. Voor Steve Jobs kwam het eind en daar klopte iets niet mee Want een apple a day de dokter away was het symbool van het rood-witte bloed Het is een ode aan hem dat de club het beter doet Willem Duis bracht voor de vuist veel talenten bestaan Maar de animal kops boos want de vissen bleef staan Voorbij, voorbij Voorbij, voorbij. God heeft de mensen voor eeuwig erbij. Hoe moet Ajax nou toch door het komende jaar? Want Oga ze wist alleen hoe steekt een soop in elkaar. Nu Johnny Kaai komt niet meer is, Blijft nog altijd de gein, zou hij voor God bij hem thuis ook het zonnetje zijn. Rijdt de gooiers van ons heen, we hebben tranen gejankt. Zegt hij nu tegen Petrus, foutje bedankt. Voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. God heeft de mensen voor eeuwig erbij. Hier in Holland was de rock'n'roll nooit iets geweest Als Andy die Tilma met zijn brothers niet gerokt had als een beest Vele maaltijden met kerst zijn toch echt niet verkeerd Want Kasperis heeft het ons met de sterren geleerd Meta de Vries hield met haar stem heel het land zwoel en stil Voor wie er slapen maar niet kon of wie kan maar niet wil Voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. God heeft de mensen voor eeuwig erbij. Johnny Hoes wat met vele namen een muzikale kans. We zullen altijd aan hem denken bij de vogeltjesdans. Iedereen is wel een keer in Japse winkel geweest. Want zonder blokken kerst kerst kerst is kerstmis een heel ander feest. Had van Beveren niet de bal, dan was het naast of de paal. Door een ruzie met kruid was hij de eerste van gaal. Voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. God heeft de mensen voor eeuwig erbij. Voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. God heeft de mensen voor eeuwig. Mooi hoor. Laat je uh, heel even bij de microfoon staan. Uh, Marianne Sassen, Mira Gruning en Iwan Dam. Wat zijn jullie plannen voor 2012? Ja, we gaan een, een voorstelling samen maken. Over? Uh, over de monumentale uh, liedjes, kleinkoosliedjes. En dat willen we gaan brengen in Monumentale Panden in Nederland. Dus dit is een hele mooie start hier ja, in Carré. Ja, is een monument. En we hebben vooral veel ruzie over wat is nou precies een monumentaal mooi kleinkunst of popliedje <laughs> Jullie moeten aan de bak met z'n drieën ja. om eruit te komen. Ja, dus, ja, ja. Jullie hebben prachtig gezo gezo gezongen. Dank, Dank. Ja, het is, voor je bijdrage. Uh, het, is over, het is voorbij. goed voorbij, ja, ja. kunnen we ja, ja. wel zeggen. Om de dichter Bloem nog maar eens te citeren. Want het zit erop, vier uur uh, kerstribune, Margreet. Zo is het, Gauwver. de Voyer in uh, Carré. We gaan vaarwel uh, zeggen en dat voor vandaag. We. Het is uh, bijna vier uur en dat wil zeggen dat u hierna naar het uh, NOS-journaal gaat luisteren. En daarna naar langs de Lijn. Uiteraard, die gaan weer 100 jaar, uh, 50 jaar moet ik zeggen, jaar beter uh, laten horen. Bijzonder. En, en volgend jaar ben jij er weer met de pers. Meer informatie ga je naar www.omroepmax.nl Ja, het was toch... Kersttijd, wintertijd. Tijd voor de marathon-interviews. U krijgt er zes dit jaar. Vanavond om 8 uur, drie uur lang, Jeroen Willems. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. In eigen land nog steeds een BNN'er. Een bijna bekende Nederlander. In het buitenland de bekendste Nederlandse acteur van film- en theaterrollen. Met zijn hypnotiserende stem zingt hij Brel net zo makkelijk als Monteverdi. Laat me niet. Jeroen Willems in het Marathon-interview. Vanavond om 8 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.